Onze hulp en onze verwachting is in de naam het des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk Zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid. Zij geschonken van God de Vader genade. Door Christus Jezus den Heere. In de gemeenschap des Heiligen geestes. Amen. Gods woord zal u worden voorgelezen uit Jezaja 45, vanaf het elfde vers, Jezaja 45, vanaf het elfde vers tot het einde. Alzo zegt de Heere, de heilige Israël en de zelfvormede, zij hebben mij over toekomende dingen gevraagd, Zoudt gij mij aangaande, mijn kinderen en het werk mijner handen bevel geven. Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun Heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid. En al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen. En hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs, nog voor geschenk. Zegt de Heere der Heerscharen. alzo zegt de Heere de arbeid der Egyptenaren. En de koophandel der mooren. En de sabbeën, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen en die zullen uwe zijn. Zij zullen u navolgen, en boeien zullen zij overkomen en zij zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggende, gewisselijk, God is in u en daar is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Zij zullen bestaan en ook tot schande worden. Zij allen samen zullen zij met schande heen gaan, die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gij zult, gij lieden zult niet bestaan. Nog tot schaamde worden tot in alle eeuwigheden. Want al zo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft. Die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd, hij heeft ze niet geschapen dat zij ledig zijn zou, maar hij heeft ze geformeerd of dat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgen gesproken, in een donkere plaats der Aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd. Zoekt mij te vergeef, Ik ben de Heere. Die gerechtigheid spreekt. Die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt. Treed hiertoe tezamen. gijlieden Die van de heidenen ontkomen zijn. Zij weten niet. Die hun houten gesneden beelden dragen. En een God aanbidden. Die niet verlossen kan, verkondigt en treed hier toe. Ja, beraadslagen samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd Ben ik het niet? De Heere, en daar is geen god meer behalve mij, een rechtvaardig god en een heiland. Niemand is er dan ik Wend u naar mij toe Wordt behouden Al gij einden der aarde Want ik ben God En niemand meer Ik heb gezworen bij mijzelf en daar is een woord der gerechtigheid Uit mijn mond gegaan En het zal niet wederkeren dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren, men zal van mij zeggen, gewisselijk in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in den Heren zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israël. Het woord gods, onze tekst hedenmorgen, vindt u opgetekend in Jesaja 45, u zo even voorgelezen, daarvan het 18e en het 19e vers. Al daar lezen we. Want alzo zegt de Heere, die de hemelige schapen heeft, die God, die de aarde geformeerd, en die ze gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd. Hij heeft ze niet geschapen, dat ze ledig zijn zou. Maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere, en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken. In een donkere plaats der aarde. Ik heb het tot een zaden Jacobs niet gezegd. Zoek mij te vergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt. Die rechtmatige dingen verkondigt. Tot zover laat ons Gods heilige aangezicht in den gebeden mogen aanroepen. Ach Heere, geweet van onze dwaasheid. En onze zonden zijn voor u niet bedekt. Het is in deze morgen dat we het wenden tot u. Tot een voetstoel, uw majesteit en gerechtigheid. Het is aan het begin van dit seizoen. En alle ogen wachten op u en gij geeft zijn spijzen. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Ach, hoe betamelijk is het, heren, dat we voor uw aangezicht ons stellen in deze ogenblikken. Dat we u zelden aanroepen, die gezegd heeft, ik heb nog nooit tot een huizen Jacobs gezegd, zoek mij te vergeten. Heer, mochten we dan verwaardigd worden in deze morgenuren, om onze belangen, onze noden voor u neder te laten. Want, o, heren, we zijn zo arm en zo naakt en zo schuldig en zo verdorven. Als we daarop zien, heren, dan zouden we onze ogen niet durven opheffen. En dan kunt je nooit die weldaad schenken, heren, omdat er enige waardigheid in het schepsel is. Dan zouden we beter naar huis kunnen gaan, heren, want, o, oh, God, als het daarom ging, dan was het kwijt. Maar nou zegt u, dichter, dichter, uw tieren hij duurt toch de ganzen dag. Ja, dat vervuld geheren, en meest aan ons alles verbeurd hebben te schepselen, dat we ook aan de morgenstond van deze dag nog mogen opkomen tot de plaatsen des gebeds, en dat ge het ons thans ook toeroept, zoek mijn aangezicht. Och, mocht het dan wezen, heren, en mocht het de begeerte onze harten zijn, door uw geest gewekt. En mocht het het arme zuchten zijn van een ontplofte bidder, ik zoek u aangezet. O God, wie kan voor uw aangezet bestaan? Je moet ons wegstormen door een adem lippen, maar het zou nog kunnen heeren. O God en dat opgepaard ge in uw dierbaar woord zenden. Wend u naar mij toe, alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En als we dan in deze ogenblikken zijn samengekomen, o schenk ons de indrukken van onze diepe onbekwaamheid, van onze diepe onwaardigheid, van onze verfoeilijkheid van onze schuld, van onze naaktheid, van onze ellende heren. Want wie zou dat ooit kunnen uitspreken wat de staat en wat de stand is van een mens die buiten u gevallen is. Waar de hel zijn plaats genomen heeft en waar de duivels een scepter voor O oh God, in een land van duisternissen waar de duivels een wetgezel toeroepen. O oh God, wat zijn we diep gezonken. Wat liggen we in een staat van schuld en zonde. En als we naar binnen zien heren. En o oh, God verwaart voor ons toe. Want zullen we ooit de koning in zijn schoonheid zien. Dan gaat er die plek vooraf. Dat we in ons binnen hebben leren zien. Als een verloren zondaar. Om het uit te roepen. Melaats, melaats. En nogthans heren. De zulke die kunnen van God niet afleven, Al doden bij de heren. Dan nog nogthans op hem open, want tot wien zullen we anders heen gaan, gij toch hebt de woorden des eeuwige levens, en wil die woorden nog eens ontsluiten voor ons hart, en wil ons hart nog eens openen, want die woorden, die zijn daden, en daden als uw grote daan, trekt me nergens elders aan, gij zijt een God die de ongerechtigheden vergeeft, en zegt in uw woord, want Israël wordt verlost met een eeuwige verlossing. O, oh, wat is dat een eeuwig wonder, heren. Wat is dat een gelukkig, en wat is dat een zalig volk, die uit die diepte van ellende zijn opgehaald, en die door genade hebben geleerd. Wat een bloed, en wat de gerechtigheid van Christus is, wat te betalen is voor hun schuld. En wat de vrijheid is der kinderen, God. O Heer, mogen we daartoe ons onderwijzen. Ook hedenmorgen, als we vergaderd zijn aan de plaatsen des gebeds. Wil gij dan door uw dier woord tot onze zielen spreken. Wil gij dan door uw geest ons maar diep vernederen. Heere, dat we hier niet slaperig en watzig beneden zitten. Dat we hier niet neder zitten heren. Dat we weer aan onze plicht voldaan hebben. O dat we niet gekomen zijn. In een roodse zuurdeisem. Dat we onze plicht vervullen. Maar o God dat we hier eens mochten zijn. Als een arme zondaar, Als een diep onwaardige. Als de tollenaar die van ver komt, Als we voor u mochten buigen in het schop heren. Erkennende, we hebben God op het hoogst gestaan. We zijn van het heils vooraf gegaan. Ja, wij en onze vaderen tegen oh God, Wees ons zondaren een genade. En als we het dan tot u wenden, heer, O, dat gij vruchtbaarheid mocht schenken. O, dat gij uw zegen mocht doen afruiken. Daarom lezen we ook in uw woord. Drup gij hevelen van boven. ...en de aarde open haar om. ...dat is zo noodzakelijk, heren... En voor het natuurlijke leven... ...voor de vruchtbaarheid... ...voor plant en zaad... ons akkerwerk... ...maar, heren... ...dat is ook zo noodzakelijk... ...voor onze zielen... ...dat de hemelen... ...de hoge hemelen van ons gaan druiven, heren... ...en dat die aarde die gesloten is... Dat u nog eens geopend worden En o, oh, als dat het zaad van uw genade valt in onze harten. Dat is een zielvernederend werk hier. O, oh, die armmakende genade die is zo kostelijk. Want dan smelt de mens weg voor u dat hoge wezen. O, oh, die armakende genade die ons brengt. Wat we van het dure te nederliggen... ...in onze schuld, in onze walgelijkheid... ...op de vlakte des speld. O, Heer, die armmakende genade... ...o, God, wat een weldaad. ...als we eens schuldenaar voor u mochten worden... ...als we onze waardigheid eens kwijtraken... ...en onze werken eens verliezen... ...als we eens een te bitter mogen worden... Die niets kan aanbrengen. Die alleen maar kan ontvangen. En o heer om te ontvangen. Dan ook is het noodzakelijk. Dat ge ons ontledigt. Van al datgene. Wat geen God en Christus voor onze zielen is. Want ge komt eerst plaats te maken. Eerst komt ge het arm te maken. En dan komt ge het rijkelijk te vervullen. Trouwe God, we leggen al de noten voor uw aangezicht er neder. De noden van land en volk, van kerk en staat. De noten, heren, aan het begin van dit seizoen. Als we nu bidden om een diep verbeurden zeger voor land en veeteel, Voor al het akkerwerk, voor scheepvaart en visserij. Voor alle handen arbeid, voor alle arbeid en ieder in zijn eigen beroep, zijn eigen roepen, zijn eigen noden en omstandigheden. Want we hebben dat alles zo nodig, Heer. Daar breekt weer een tijd aan bijzonder deze tijd. Dat de aarde bearbeid wordt. En Heer, we zullen uitgaan en ieder tot het zijne. om onze arbeid te vervullen. En hoe nodig hebben we dat, heren. Dat we in diep afhankelijkheid ook dat werk mogen verrichten, En dat we in alles maar een biddende gestalte mochten hebben, heren. Want die hebben we van nature niet. We kunnen wel in de vorm bidden. En we kunnen onze plichten als zodanig maar nemen, Maar plichten, heren, die zijn zo hard. Daar is geen liefde in. Daar is geen kennis van gods in. Dat is maar een bloot, natuurlijk werk. Maar, heren, als het nog een nader is, mag geschieden. Dan zou het een groot geschenk zijn, heren. Als ge een gebed gaat, want ge zijt een geest. Uit der genade en der gebeden. En ge beloofd die uit te storten, heren. Ge zit opgevaren dier van Christus. En ge hebt gaven genomen, hem uit te delen aan wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God, dat wordt het wonder dat de zulke wederhorigen bij u zullen wonen aan deze zijde van het Heer, dat is die zoete gemeenschap, dat is het werk der verzoenende genade, der verenigende genade, dat is het werk van bevrediging, dat ze met u verzoend, met u verenigd, en met u voor de heren, en kan er niets meer bij, dan zegt u kerk, dat ge al de schatkameren hebt vervuld. Och, heren, wil ons dan in deze ogenblikken niet begeven nog verlaten, wil u niet verhouden, heren, kan in het leven zijn, o oh God, zo'n lange tijd, dagen zonder getal? Dat in onze waarneming dat we zo ver zijn. En de onmogelijkheid ere. Om weer bij u te komen. Ach of nog eens bij u te komen. Bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn zielen heilige Mocht het een waarschuwende roepstem zijn. Voor de onbekeerde die nog buiten u leeft. En die nog buiten u voortgaat. Het die een hemel heeft voorgesteld van zijn inbeeldingen en die de inbeeldingen dat hart te boven gaat. De godsdienstige mens, de vormelijke mens, en die daar genoeg aan heeft, maar die niet weet, heren, de vereniging met u dan heren. O wil Gij er van verstaande nog eens nader bijbrengen. Schenk nog eens ontdekkende en hartvernederende genade. Wil uw volk in al hun noden en in elke stand. Nog gedenken, heren, dat naar weg staat en toestand. Wil zegenen wat op u zegen is wachtende. De vruchtbaarheid schenken op veld en akker. Krachten en lusten op opgewektheid schenken. En iedereen het zijne in zijn arbeid. Wil zegenen de arbeid eronder handen. Wil bevestigen wat kreeg Mozes bid. En bevestig gij het werk onze handen. Ja het werk onze handen. Bevestig dat. O mocht dan deze dag afgezonderd tot uw dienst. Een dag zijn heren waarop we ervaren mogen. Het was ons goed aan deze eenvoudige plaats geweest te zijn. Want daar was iets van. God wij. O, oh, dat is het voornaamste. Want wij kunnen wel samen vergaderd zijn. Maar als gij er niet zijt, heren, in de u zelf openbarende tegenwoordigheid, dan laat het ons alles ledig. En daarom, <coughs> trouwen verber, wil onze gedenken ook. In de overdenking van uw goddelijk getuigenis, bewaar ons voor dwalingen. Bewaren ons voor, heren, dat niet iets onbedachts uit onze lippen mocht gaan. En wil gij de oren doorboren, dat de waarheid ingang mocht vinden. Wil gij door uw geest maar verslagenheid des zwarte werken, Snappen we maar schuldenaar mochten zijn onder alle dingen, heren. We leggen onze uitgebreide noden voor u neder, ook de noden van land en volk, en onze geërbiedigde vorstin, en allen die in hoogheid gezeten zijn. Hoe verre, hoe verre, heren, zijn we geweken van u en van de paden des rechts en van uw inzettingen? Menselijke wetten die worden gesteld. En uw wetten, uw ordinatie worden als niets geacht. Uw dag en uw naam en uw dienst, heren, en die worden bespottelijk voorgesteld. Wat zijn we diep gevallen en dat in een land, heren? Waar zoveel genade vereerlijk is. En waar u zulke wonderen hebt verricht, We mogen wel zeggen. Een goddeloos geslacht heeft uw naam gelasterd. Van uw vrees en van uw dienst verbasterd. En waar zullen we dan heen vliegen eren. Dan hebben we niets te wachten. Dan uw heilig ongenoegen, Dan uw goddelijke toren. Dan zou ons rechtvaardig moeten weg door de adem uw lippen. Nee, Heer, van die kant is er geen vergeven. Dan kerk en staat, het is alles gescheurd. En het heeft alles u verlaten, Heer. Er worden vele heilige huisjes gebouwd. En de mens die gaat op in hout en in steen. Maar het huis des Heeren, uw werk, uw huis, Heer, dat wordt woest gelaten. Ach, trouwe God, ontfermt u dan over ons. Ontfermt u dan over een afwijkend geslacht. Ontfermt u dan over uw arme kerk, Heer. Vele van uw diepe volk, die zijn heen gegaan. en de aarde wordt hoe langer, hoe armer en uw lever, Heeren, Als uw volk heen gaat, Heer. Er was in een beter lot bereikt. Ze zijn verlost van het lichaam der zonde en zijn dus dood. Alle juk is afgelegd, Heere, om daar te zijn, waar in tranen weer vloeien en waar gij zult zijn, alles en het allen. O trouwe God, wek en werk in onze harten die begeerten en die uitgangen en die verlangens. Om dat leven, Heere, dat leven dat zijn bezitters het eeuwige leven schijnt. Om dat te begeren. Om dat nodig te hebben. O God wat er is niets kostelijker. Het is het mens dat weerder waard. Dat het fijnste goud op haar. Niets kan haar glans verdogen. Ontfermt u onze heer. Gedijnt ontvermens in al onze wegen. En noden. En ook danseren. Ach, help ons. Wil het woord leggen in de opening onze mond? Wij zijn stomme handen die niet passen kunnen. Als we onszelf waarnemen. O oh God, dan kan het niet. Maar we zijn te verrassen. Te God, het zou nog kunnen van uw kant, Heer. Dat de stom der stamelenden bescheidenlijk zal spreken. Laat ons geen verwacht hebben van onszelf, geen verwachting van elkander, maar mogen het zijn, mijn hoop, die is op u alleen, om Jezus willen. Amen. We zijn in dit morgenuur mm. samengekomen, verzameld, rondom Gods dierbaar en heilig woord. O, dat gezegende getuigenis van Gods. In alle weg en in alle omstandigheid. In dat getuigenis, daar vinden we de rechten der gerechtigheid. Daar vinden we de doodstaat van het schepsel, de diepe onwaardigheid van de mens. Maar ook de heerlijkheid en de majesteit van de Allerhoogste. En het is een verbond dat hij eenmaal heeft aangegaan met een diep gevallen schepsel. En dat hij verheerlijkt en geproclameerd heeft, nadat de Eerste Wereld is vergaan, dat hij zijn verbond zal bestendigen tot in duizend geslachten. En dat en oogst, zomer en winter niet zullen ophouden. En dat is een rijke weldaad die God schenkt en dat tegenover een wereld die gevallen is, de mens die tegen de hoogste majesteit gezondigd heeft, dat de Heer nogthans zijn warmhartigheden niet heeft afgesneden in toren, maar dat het vervuld wordt, uw goedertierenheden duren toch den ganzen dag. De ganzen dag, dat betekent dat elke polsslag genade is, langmoedigheid, ontferming, en dat de heren nog onverminderd voortgaan, en dat niet aan heiligen, en dat niet aan vrienden, maar schuldige zondaren, en ook dat we de bewustheid van op dragen, aan zulke schepselen zijn weldaden te verheerlijken. We hebben het onlangs gezegd niet waar in de lijdenspredikatie dat Christus, er was geen pardon, en er was geen uitstel, men haaste zich, het alles was geveld, direct er was geen tijd meer van appeleren. Er was geen tijd meer om beroep te doen. Nee dat gold voor Christus niet. Maar als de mens gevallen is dan staat er dat God hem een tijd gegeven heeft. Er is een tijd des welbehagens door de grootheid zij door de Dat is de tijd der genade, Het heden der genade. En dat de Heer ons nog goed en dekt en kleed. En dat is een barmhartigheid nog verheerlijk aan ons. En dat hij ons al spaart. Of zegt de apostel Paulus. Veracht geen rijkdom zijn er genade. Niet weten dat de goede dieren en de gods in tot bekering leiden. Zo is het dan ook in de morgenstond van deze dag. Dat we opgekomen zijn tot de plaatsen des gebeds. Om die God die het zo eeuwig en overwaardig is, om die God tegen wie we zo gezondigd hebben, om die God nog aan te roepen en te smeken, ach dat gij de hemelen nog gescheurdet, druk gij hevelen van boven, en de aarde open haar mond, O, dat we dat nodig hebben voor dit duidelijk leven, maar allerweest en bovenal, voor onze onsterfelijke ziel, voor de eeuwigheid. Omdat we niet onnuttelijk de aarde verslaan. Maar dat we de tijd der genade nog kostelijk mogen achten. En dat we die God nog te voet vallen. Die de bron is van leven en van zaligheid. Ja zo zijn we aan de morgen van deze dag samengekomen. En we hebben u een woord gelezen dat we dachten dat zeer toepasselijk was voor deze gelegenheid. Het is Jezaja 45. En dat is wel een gans enig en een bijzonder hoofdstuk. Dat is er als het ware zouden we zo zeggen. Zo oppervlakkig gesproken. Dat is er ingelast. Ja. Want daar spreken de heren van Kores. En dat was een heid. En dat was de Persiaan. En bij wijze van spreken zegt de heren daarvan. Mijn gezalde. Want die had een hoop opdracht. Een bijzondere opdracht. Want het volk van Israël. Het volk van het oude verbond was in de ballingschap. En nu heeft de Heere Korens de Persiaan verwekt. Opdat het volk weer van de banden ontslagen. Dat het stad en tempel weer zou herbouwen. En dat betekende dat de heer nog aan dat volk gedacht. Aan hun zijde, dan zeggen ze. Ach, de heer heeft ons vergeten. De heer heeft ons verlaten. En we zien onze tekenen niet. Nee. Maar nu komt de Heere te midden van die duisternis is dat licht van zijn genade te openbaren. En nu betoont hij dat hij nog dezelfde is in de onveranderlijke. En dan vinden we in dit hoofdstuk dat de Heere dat volk weer terugbrengt door middel van chorus de Persiaan. En dan komt de Heere zijn belofte die hij voorheen aan dat volk heeft geschonken te vernieuwen. En daarin komt te betonen dat hij dezelfde is. Want is het u niet opgevallen in het voorlezen dat de heren daar geregeld weer spreekt. Ik ben de heren en daar is geen god behalve mij. Dat was bijzonder gezegd tot dat volk dat daar uit de ballingschap kwam in dat land waar de afgoden gediend werden. En dat was voor het ware sion gods, voor het overblijfsel in de verkiezing der genade, was dat ondraaglijk. En ze konden daar ook geen lied zingen in dat vreemde land. Nee. En nu heeft de Heer dat wonder gedaan. Heeft de banden losgemaakt. Hij heeft ze weer gesteld. En vervuld. Zijn woord. Hij heeft ze weer gesteld in het land. Dat hij eenmaal aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. En gezegd bewoon de aarde en voed u met voortreffelijkheid. Zo hebben we dit woord u voorgelezen en als we dit woord overdenken, dan vinden we daar vier gedachten in. Bijzonder dat de Heer je spreekt, ik ben de Heer en er is geen God behalve mij. Dit vooroverstellende zien we in de eerste plaats op een sprekend God ten tweede op een scheppend, ten derde op een zorgend en ten vierde op een ontfermend God. Dit zijn onze woorden, een scheppend, een, een, een sprekend, een scheppend, een zorgend en een ontfermend God. Laat ons nu zingen het psalm 146. Het derde, het vierde en het achtste vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs, God er hulp is. Het is de Heer wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En het achtste. Het is de Heer van alle Heren. Zie ons, God. Geducht in macht. Die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Zie ons. Zing u God ter eer, prijs en grootheid, geloof den Heer. 3, 4 en 8 van Psalm 146. <tied> Ten eerste dan een sprekend God. God spreekt door woorden, maar zijn woorden zijn daden. En van die daden zinkt de dichter te midden van al die afgoden en van al die mensenroem. Daden als uw grote daan treft me nergens elders aan. Nee, die treft me nergens elders aan. Dat zijn Gods daden. Dat zijn majesteitelijke daden. Dat zijn rechtvaardige daden. Dat zijn zielzaligende daden. Met zulke God heeft Israël te doen. En die spreekt. Die spreekt door daden. Hij spreekt door oordeel, door gericht. Hij spreekt door zegen en door vloek. Hij spreekt in het algemeen. Hij spreekt in het bijzonder. Hij heeft tot Israël gesproken in een bijzondere weg. De dichter zingt ervan. Zo heeft hij met geen andere volken gehandeld. En zijn rechten die kennen zij niet. Zo was Israël een gans bijzonder volk. En dat bijzondere dat lag niet in Israël. Dat het iets anders was dan andere. Maar dat was het uit vrije verkiezing. Dat volk dat heeft de Heer opgebracht. En dat was een wondervolk. Hij heeft het van de potten ontslagen. En van de ijzeren tiggelovends. En dat volk dat heeft hij geleid. In het bijzonder land. Dat heeft God daartoe uitverkoren. En dat volk. Dat heeft God verkoren. Om de heilsdraagster te zijn. Van de beloftenissen Gods. En al die beloften. Die vinden het slotte vervulling. Daarin. Wat de Heer tot Abraham gezegd heeft. In uw zaad. ...zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dus heeft de Heer de weg daartoe bereid... ...maar dat niet alleen voor Israël... ...maar we lezen hier ook in ons tekstwoord... ...dat ze zullen komen Het de moren... ...ja more land, zal hem haasten... ...zijn handen naar God uit te strekken... ...ja de Egyptenaren zullen komen... ...en de mannen van grote lengte... ...en ze zullen zeggen we hebben eens gezien... ...dat God met u is... Hier wordt reeds gesproken van de toevloeiing der heidenen. Hier wordt reeds gesproken wat de Heer gezegd heeft tot de Zoon. En het is te gering dat gemeen mij zult zijn een knecht om wederom op te richten de gevallen stammen Jacobs. Ik heb u ook gegeven aan licht der heidenen om je naam uit te dragen tot aan de einden der aarde. God spreekt maar ziet. ...in een bijzondere weg... ...in het algemeen... ...de geschiedenissen van landen en volken... ...ik heb reeds gezegd oordelen en gerichten... ...maar daar is een bijzonder spreken... ...en wat is God spreken? We ja. hebben gezegd dat zijn daden... ...ja, nog meer... ...dat is de openbaring God... ...en die openbaring die is in het algemeen in het Rijk der Natuur... ...maar die is bijzonder in het Rijk der Genade... ...en uw alle dingen in de natuur... Die moeten dienstbaar gemaakt worden aan de genade Gods. En alle dingen, zegt het ook de apostel in Hebreeën in Romeinen 8. Alle dingen, ook oordelen, ook tegenspoeden, ook ziekte. ook zwartelijke beproevingen. Alle dingen moeten medewerken ten goede, namelijk diegenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zo lezen we hier. In het 18e vers. Want al zo zegt de Heer. Dat vinden we bijzonder in dit hoofdstuk. Ik heb het al meer opgemerkt. Wat betekent dat dan? Wel, we zouden zo zeggen. Dan heeft de, hier de profeet. Die heeft een opdracht van de Heer. En dan wil hij dat eigenlijk zo zeggen. Zoals iemand. Om zijn woorden kracht bij te zetten. ...dat hij zegt... ...die heeft het gezegd... ...en dan is dat een man van betekenis... ...bijvoorbeeld wanneer we preken... ...en we hebben een beschouwing over een tekst... ...en er zijn ook mensen die hebben een andere beschouwing... ...dan gebeurt het wel eens dat een predikant zegt... ...Luther heeft dat gezegd... Calvin heeft dat gezegd... Fra Brakel, ...Dokter Owen heeft dat gezegd... ...om zijn woorden kracht bij te zetten... Om te overtuigen dat het niet iets is van hem alleen. En breng dat nu over. Hier spreekt dan de profeet. De Heer heeft gezegd. Hij wil als het ware zeggen. Ik heb alleen maar een boodschap over te brengen. Zoals een jongen een boodschap gaat doen. En dat hij dan zijn boodschap inleidt. Vader die hebt gezegd en vader die vraagt. Zo ook hier. En... Dan staat er nog meer van dat spreken Gods. Want in het negentiende vers, daar lezen we, ik heb niet in het verborgen gesproken in een donkere plaats der aarde. We moeten dat ook weer zien in de tijdsomstandigheden. Ze waren daar in Babel. En weet je, daar werden de afgoden gediend. En die afgoden die spraken door zogenaamde orakels. En die spraken door de lever te onderzoeken. Wij lezen ook op een andere plaats. Hij zal op de wegscheiding stilstaan. En hij zal de lever onderzoeken. Zo afgodisch dacht men dan in het onderzoeken van de lever van een slagbeest of van een offerande. Dat men daarin de wil der goden kon ontdekken. Maar zo spreekt de Heer niet. Ik heb niet in het verborgene gesproken. In de duistere plaatsen der aarde. Want dat Israël, dat heeft zijn Gods woord ontvangen. En dat niet in een orakeltaal. Maar in een menselijke taal. In een taal die ze verstonden. De Heer die heeft zijn profeten gezonden. Die heeft ze gezonden. En geroepen, als het niet is, naar dat getuigenis. Het zal zijn dat ze geen dageraad zullen zien. Een sprekend God. De Heer die spreekt. Allerbijzonderst tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten. Psalm 85 er staat, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten spreken, dat ze niet meer tot dwaasheid keren. En als de Heer nu spreekt tot zijn volk, weet je wat het is, heb je daar kennis aan, dat de Heer spreekt tot de ziel. En dan spreekt de Heer ook door daden, en dan spreekt de Heer het door zijn getuigenis, niet in het, ik heb niet in, gesproken in duistere taal, nee, ik heb gesproken in taal die je verstaat, maar nu is de grote zaak, dat wij nu oren hebben om te horen, en dat we opmerkende gemaakt worden, daarom zegt ook de dichter, ik zal nauwkeurig op u werken, en daar zelf een uitkomst werken, en in plaats van klacht Daarvan spreken dag en nacht. God heeft gesproken in zijn heiligtom. En die zal ik van vreugde opspring. Want als God spreekt in Christus, want de Wat wat je op een allerbijzonderste wijze spreekt tot de ziel, dan doet de Vader dat altijd door Christus. Want Christus is de middelaar. Hij is de middelaar van tussenspraak. Is de middelaar van verzoening. En door hem alleen openbaart de vader zich. Door hem alleen spreekt de vader. Door de middelaar heen. En ziet, als we die talen hebben leren kennen door genade. Ik neig het dat daar ik op Gods inspraak wacht. O, als onze oren zo geopend zijn. En als door de geest der ontdekking en der uitbranding. ...dat een mens hem zelf heeft leren kennen... ...dat in die stemmen God beluisterd heeft... ...eerst in de wet... ...eerst in Sinei... ...eerst door de donders van Gods majesteit en heerlijkheid... ...toen lag hij neergeveld... ...als een arme, als een verslagene... ...als een uitgeteerde, als een ellendige... ...die niets meer had, die niets meer te verwachten had... ...dan dood en hel en ondergang... ...maar ziet, daar spreekt de Heer. ...ik ging u voorbij... En er ligt van op de vlakte de speld. Vertreden in uw bloed. Maar geen oog met uw medelijnd af. Toen sprak ik het spreken gods. En dat is een daadzaak. Leef in uw bloede, Leef. Zo spreekt de heren. Kunt ge dat spreken gods? Verstaat ge daar iets van? Dat de heren spreekt door zijn heilige wet. Dat de heren ook spreekt door het bloed. Door de borg. Door zijn gerechtigheid. Want Zion zal verlost worden. Door een eeuwige verlossing. En. Dan staat er ook hier. En dat geldt de middelaar. Dat geldt die enige gezalfde. Dat de Heer die heeft hem geroepen. En de Heer heeft hem gezonden. Hij is de borger der gerechtigheid. Wel nu. In den Heer zullen gerechtvaardigd worden. En zich verroemen het ganse huis van Israël. Een sprekend God, al dus. Je zult het verstaan dat we over deze zaken maar enkele ogenblikken kunnen spreken. Want als de Heer nu spreekt, dan openbaart hij zich ook hier aan de profeet als een scheppend God. En dan wordt hij gewezen op het machtige, het majesteitelijke werk van het ganse geschapendom. En dan worden we teruggeleid, bijzonder in deze ogenblikken. Want dan hebben we dadelijk te doen met de schattingen, met de onderhouding Gods. Als we dan morgen van deze dag zijn samengekomen in een uren des gebeds. Bid, dag voor het gewas. Ziet, dan worden we teruggeleid hoe dat de here gesproken heeft. En dan haal ik weer Gods woorden zijn daden, want toen God sprak, toen was het er? En dan zien we hier in de wijsheid Gods, in de schatten. En dan lezen we op de bladzijden van het Nieuwe Testament. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Door dat woord is de wereld toebereid. Wel dan durven we niet meer te spreken als er onze dagen de geleerdheid in, op de universiteiten en op de theologische scholen. Hoe dat ze aan Gods woord gaan penneken. En hoe dat ze trachten Gods woord krachtloos te maken. Met haar eigen verwaande ideeën en met haar halfgare wetenschap. Versta me we goed als ik dat zeg. Dan heb ik al achting voor alle wetenschap. Want dan zou ik wel een dwaas zijn als het anders was. Maar we hebben voor die wetenschap geen achting wanneer ze niet onderworpen is aan de vreze gods. En wanneer er geen eerbied meer is voor het woord van God. En als we dat woord gods door onze eigen verdorven inzichten gaan ontleden. Wat is er de grond van? Dat er geen waarachtig geloof is. Ja ze roepen het wel. Er staat ze roepen het wel tot aan allerhoogste. Maar niet één verhoogd hem. Oh, ziet met de mond beleiden. Maar met het hart te verre. En wat een kwaad. oh wat een kwaad wordt er gezaaid. Hoor, door de zogenaamde wetenschap. Onze oude. Die zeiden altijd. Eh, dat de wetenschap. Dat is de ancilla of Theologiae. En dat betekent de dienstmaag. Van de Godgeleerdheid. Ja. Om die wetenschap dienstbaar te stellen aan de Godgeleerdheid. Maar nu gaat die wetenschap. Die gaat heersen over de Godgeleerdheid. Nu wordt die wetenschap. Die wordt aangebeden. En oh wat een mensverheerlijking. Dat zijn de vooraanstaanden in de kerk. Die delen de lakens uit. Die weten het. Ja dat zijn de mensen hoor. Ja die worden geëerd en geprezen. Maar een arme zondaar die gaat eronder dood. En Gods volk. Die horen een taal dat niet de talen kan ons is. Die horen niet het spreken gods. Maar die horen het spreken van de mens. En dat spreken van de mens dat is zeer brutaal. Ja. Dat is geen geloofsvrijmoedigheid. Maar dat is geestelijke brutaliteit. En dat is ontzettend. En zo wordt Gods woord in onze eeuw, en onze tijden. Wordt het verkracht. En zo wordt het ingericht naar de verdorven inzichten van de mens. En daar is die zogenaamd wetenschappelijk. Maar voor zulke wetenschaphoorders hebben we niet de minste krediet. Gods woord dat heeft de Heer gegeven. Zijn getuigenis. Vandaar de ook telkens keert het hier weer terug. In het 45ste kapitel. Ik de Heer. En daar is geen God behalve mij. En ik heb niet in het duister gesproken, nog in de verborgene delen der aarde. Dat wil zeggen dat God zijn woord heeft geopenbaard, De weg der zaligheid. En hoe dat de Heer een arme zondaar verlost. Sion wordt verlost met een eeuwige verlossing. En dat de Heer zijn gerechtigheid, maar ook zijn warmhartigheid. Dat is een te de verheerlijk in de tweede schepping. Dat is de verlossing van zondaar. Want de Heer die heeft alles geschapen. En dan staan er hier verschillende woorden. Dan staat hier de Heer die heeft de hemel geschapen. Hij heeft de aarde geformeerd. En hij heeft die gemaakt. En hij heeft die bevestigd. Vier woorden. Scheppen. Maken. Geformeerd. Bevestigd. Wat is dat? Dat is dat het een afgerond geheel is. Dat er niets meer bij kan. Niets meer bij hoeft. Gemaakt. Dat wil zeggen... Dat is scheppen. Maar formeren dat wil zeggen er vorm aangeven. En dan laat die aarde die de Heer geschapen heeft. Die net, laat hij niet ledig als een buijer. Nee. Dan heeft de Heer die aarde geschapen dat men daarin wonen kan. En dan zien we ook daar in de wijsheid Gods. Als hij in zes dagen het gans heelal geschapen heeft. Met als middelpunt de aarde. Dan... Dan is die aarde bereid en schept de Heere de mens. De zesde dag. Een beest. En dan niet zo dat de Heere eerst de mens schept op die ruwe baaier. Nee. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door Gods woord is toebereid. En die heeft die toebereid voor de mens. Voor het schepsel heeft die aarde toebereid. Dat men daarin wonen zou. En dat hij niet leden gelaten wordt. Daarom zegt ook de dichter. Wanneer ik opblik naar de hemel. En zie het werk uw handen. De manen, de sterren die gij geformeerd hebt. En dan zingt hij neder. In zijn nietigheid, In zijn armoede. In zijn onbeduidendheid. En dan zegt hij. Ach heren wat is de mens. Dat gij zijn er gedenkt. En dan aan het einde van die schepping. En die zo kunstig gewracht is. Ziet. Daarover ziet de Heer het alles. En dan lezen we. En de Heer zag al wat hij gemaakt had. En het was zeer goed. Want wat God doet dat is zeer goed. Wat wij doen dat is knoeiwerk. Wij verknoeien alles. Ga je niet. Maar wat God doet dat is zeer goed. Al uw werken zullen u prijzen. Aanbiddelijk en heerlijk God verheerlijken is hetgeen dat de Heer doet. En daarom wordt de scheppen genoemd, het werk zijner handen. En daarom zeggen we ook, in een plechtig begin van de dienst, die niet laat varen het werk zijner handen. In de natuur ook niet in de genade. In de natuur, nee. De Heer komt dat zijn woord te vervullen, het schijnt de ondergang van de eerste wereld dat de Heer zijn er niet gemaakt had en dat hij het werk van schepping en voorzienigheid dat hij het gans vernietigde maar dan komt de Heer zich nog heerlijker te openbaren en dan komt hij dat aan Noach te tonen dat saaien in oh, zomer en winter niks zullen ophouden dit is het natuurverbond en bij Israël die niet laat varen het werk zit er handen. Het scheen dat de Heere dat volk had overgegeven. En Jeremia die ontmoette me treffend in het veertiende hoofdstuk. Als die uitroept. Heer zult ge van de troon uw heerlijkheid nederwerpen. Zult u dan uw verbond vernietigen? En dat bedoelt hij mee. Niet het natuurverbond, maar het verbond der genade. En dan schijnt het dat God het gans vernietigt had. Al die toezeggen, al die beloften. Al dat uitzien naar de komst van Emmanuel. Dat de Heere, de toren en gramschap zijn warmhartigheid had afgesneden. En dan vinden we weer gelijk. We dat al reeds gezegd hebben hierin. 45, dan vinden we dat als dat volk is teruggekeerd in Babel, dat hij zijn belofte weer komt te bevestigen. Ja, komt te vernieuwen. Gij zijt wel veranderd. Ja, maar ik ben de onveranderlijke. Ik zal zijn die ik ben, die nooit beschamende rotsteen, die Jacobs schot en die Israël sterke is. En daar krijgt het volk het weer vernieuwde blijken van Gods gun. Ja, en daar ziet de kerk wel eens naar uit in donkere omstandigheden. En dan kan het wezen dat ze de weg zo verzondigd hebben. En dat ze haar hoofd niet meer op durven opheffen. En dat ze zeggen, oh, oh, als ik op mezelf zie, als ik op de weg zie. Mijn recht is voorbij gegaan van de Heer. Ik zie hem niet als hij achterwaarts is. Ik bemerk hem niet. Mijn weg is voor de Heer verborgen. En Jezaaie 49. Sion zegt de Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij begeven. Zo moedeloos kan het zijn. Zo duister kan het zijn. duistere omstandigheden. Waarin ze de daden gods niet meer opmerken. Maar zo zijn ze schijnbaar zo aan zichzelf overgelaten. En dan schijnt het. Of dat het niet bestaan kan dat de Heer ooit meer terugkomt. Kunnen ze niet geloven. Ja dat zijn tegenstellingen in het leven van Gods kinderen. Als God een mens genade schenkt. En hij maakt zijn banden los. En hij stelt zijn ziel in de vrijheid. Dan ga gepaard met zoveel liefde. En dan gaat gepaard met zoveel geloof. Dan kunnen ze het niet voorstellen dat ze nog ooit ongelovig worden. Nou in de grond van de zaak, waar het geloof is ingeplant, er worden ze nooit ongelovigen. Maar wel dat er veel ongeloof straks komt. En veel banden en veel twijfel. En als ze dan zo in de dood zitten bij al de weldaden die God ze geschonken heeft. Ze hebben er geen gezicht meer op, de kracht is eruit, het leven is eruit. De as die is er als het ware overheen, niet anders, ze zien er niets meer van. Dan kunnen ze niet indenken en ze kunnen niet geloven dat ze nog ooit waarachtig zonder voor God zullen worden. Ze kunnen nooit geloven dat God daar nog op terug zal komen. En dan hebben ze ook niets te zeggen, want als ze zien op de eigen afmaken, dan zeggen ze het is ook niet zonder grote oorzaak. Want ik heb de Here verlaten dagen zonder getal. En de Here is recht als hij maar mezelf erover overlaat. Als hij me laat zitten hier in mijn ellende. En toch, ach, zie, de wereld, daar hebben ze niet meer aan. Aan mensen, daar hebben ze niet meer aan. Was van mensen sprak ik niet. Waarom? Wel, de dochter ons die zit dan in het stof. De Heer heeft mij verlaten. Dat is een leugen, dochters dochter ons. Dat is een leugen, hoor. En dan zult je straks, zult je daar weer hete tranen over schuiven. Zie om, want de Heer heeft u niet verlaten. Nee. Maar vanwege uw zonden. zegt de Heer, heb ik u weggezonden. Ik heb u geen scheidbrief gegeven. Kunt u ge die scheidbrief betonen? Wat is er niet? Met door uw eigen schuld heb ik u weggezonden. En ziet nou, zegt de Heer, als ze zichzelf schuldig kennen, dan zal ik aan mijn verbond, Godheid dan zien op een schuldig volk. En die worden in de vrijheid gesteld. Ja wij vernieuwen. bij vernieuwen. Dat eerste dat was als de Heren uit Egypte. verloste. En u van Babel staat. ik zal u door macht en wijs beleid. In Babel weer doen komen. U zullen als op Mozes be. Wanneer uw pad loopt door de zee. Ging golven overstromen. Ik. Ik ben de Heer en er is geen God behalve mij. Ja. En dan zullen alle afgoden beschaamd worden. En dan zullen alle mensen beschaamd worden. En dan zal de Heer het tonen. Dat Hij is de Heer. Jehovah, de onveranderlijke. De God Amen. Ik ben die ik ben. Dat is de vastigheid van Gods kerk. Dat is de troost van Gods Sion. Dat is de grond waarom ze zamen. Maar nu de zorgen gods in de derde plaats. Nu zorgt de heren. Dat doet hij in de natuur. Er is uh, geen oorzaak bij het schepsel. Er is geen oorzaak te midden van ons land en volk. Als we letten op de zonde, we hopen vanavond daarop verder te gaan. Ten opzichte van het diep verval van land en volk. Maar als we daarop letten, dan is het naar het rechtvaardig oordeel gods dat hij ons land en volk. Zou het er niet maken. En dan hebben we niets goeds te wachten hoor mensen. Als we zien op de afleiding, op de afval. En dat van hoog en van laag. En dan zou het rechtvaardig zijn als de Heer zijn zorgende hand achterop. Er zijn alle wetten voor, ook in de landbouw. Ja, de Heer Jezus zegt gelegd dat mensen lasten op te zwaar op te dragen. Ook allemaal wetenschap. Ik heb niks tegen wetenschap. Maar het is allemaal zonder God. Het is allemaal uitgerekend. Het is allemaal klaar. Ja. Er is geen afhankelijkheid meer. Ze hebben de zegen. Dat dus allerhoogste niet meer nodig. De wetenschap zal het zeggen. De kunstmis zal het zeggen. De fabrieken zal het zeggen. Ja. ja. Zoals ik een zondagavond nog zeg van die Duitse wijsgeer, Dat hij zegt. Oh, een no, fosfor ken ik gedachten. Als er geen fosfor is. Dan haal je geen gedachten. Het is alles tof. Dat leren de stofaanbidders. De profeten van het ongeloof. Het is alles stof. Ja. En met de mens, de wereld, dat is net als een wekker die maar afloopt. Ja, daar kan je niks aan veranderen. Nee. Dat is de leer van het of dat is geen leer, maar dat is het goddeloze fatalisme. Het is toch niet anders. En berust er maar in, klaar. Ja. Geen god en geen meester. Dansen op de vrijheidsboom. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een hoofd des gezins is er niet meer. Nee, dat is een allebei. Dat is man en vrouw. Ja. ja. De emancipatie van de vrouw. Dat weet je. Op ingang gevonden in deze eeuw. Tot in het kerkelijk leven toe. Ja. Gods woord opzij. Gods woord weet het niet meer. Maar de wijze mens die zal het weten. En die mens met al zijn wijsheid. Die toont daarin zijn grootste dwaasheid. Waar is de wijze? Waar is de onderzoeker in deze reeuw? Hoe Zo zouden we kunnen voortgaan? Genoeg hierover. Een zorgend God tegenstaande. Dus afdwalingen, niet tegenstaande. Het diepe verval dat de Heer nog dezelfde is. En dat de dichter zingt. Dat hij de aarde vruchtbaar maakt van boven. En dat ze ons op haar gewas onthaalt. Dat is een arm en dat is een nederig mens. Die gaat voort, zo zegt een dichter in een van de psalmen, al gaande en wenende. Maar hij zal wederkomen, dragen ze schoven in de schuur. De landman verwacht de kostelijke vrucht De heer zorgt, ja, op zijn tijd winter en zomer. Op zijn tijd saaiing en oogst. Op zijn tijd regen en droogte. Wat zorg, God. Ik herinner het me nog. Ik was nog een, een kind. In 1911. Dat was zulk een droog jaar. Dat de mensen zeggen. Wat moet er van terecht komen. En een rijke oost dat er binnen gehaald is. Onze rekening gaat niet op. Hè? Nee. Gij zegent mens en beest. En doet de hulp nooit vruchteloos vergen. Hij heeft de aarde bevestigd. En die aarde gegeven dat men daarin wonen kan. Ja. Daarom een zorgend God. En God regeert. Hij regeert over machtige vijanden. Hij regeert tot ere van zijn naam. Hij regeert tot de komst van zijn koninkrijk. Hij regeert tot zaligheid van zijn volk. Wel. Dan is er alles stof van aanbidding ook in deze ogenblikken als we bij de werken gods bepaald worden. O gij Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Geliende. Wat is het een weldaad als een mens ook voor het natuurlijke leven God nodig hebt. Want het is in onze dagen maar erg schaars hoor. We nog eens mensen ontmoeten die God nodig hebben. Als de Polen ze maar in de kast leggen, eh, ja, van de wieg tot het graf verzekerd is alles klaar. Maar een mens die in afhankelijkheid leeft, horen ze weinig meer van wonderen. En van de wonderen gods, daar is het wonder tegenwoordig uit. Ja, de mens zal het doen. De mens wordt op het schild verheven. De mens de eerste plaats we spreekt over de rechten van de mens. Ach, ach, waar hoort men nog? Van de rechten gods. Ja, dat wordt achterwege gelaten. Zo de heren die toornen over een volk als dit is. Dan hebben we niets goeds te verwachten geliefde. Als we daarop letten. Dan heeft een heren een twist met ons. En dan mocht het wel wezen dat men als een schuldig volk voor het aangesloten. tot gods leerde bukken en buigen en het stop. We hebben de Heer verlaten. En Wat wijsheid zouden we dan hebben? Er is het nergens terugvaardig oordeel God dat de Heer tijdelijk en eeuwige straffen over ons liet komen. Nachthans, God is groot van goedertierenheid en barmhartigheid. Zijn zorg, zijn zorgende hand, die, die ons sluit, ontfermend en weldadig. Het is de zorg van God. In elk seizoen van het jaar. Elk jaar seizoen heb gij tot stand gebracht. En weet ge. Nu is deze aarde. Hm, dat is een beeld van hogere dingen. We zien de aardse dingen veel van het hemelse. Ja. Zo heeft de Heer de aarde ook geschapen. Dat die aarde zo zijn een afdruk van de hemel. En niet tegenstaande dat we gevallen zijn en dat de aarde zo verdorven is. Nogthans, als we met vijf zintuigen, met zes zintuigen de natuur ingaan. Hè? Met een verlicht verstand door de heilige geest. Zie dan zien we hier de werken gods. Hellebroek vraagt is de kennis in de natuur genoeg. Nee, waarom niet? Men heeft er Jezus niet het kerf. Is Jezus nodig tot zaligheid? Ja, want bij, buiten hem is er geen zaligheid, is er geen leven. Dus de natuur verkondigt ons Christus niet. Nee, wel de schepper. Hoewel we in de natuur, er heeft God in zijn wijze dat afdruk gegeven. Van geestelijke dingen, van hogere dingen. We zouden hier lang over kunnen spreken, maar genoeg hierover. En welk een voorrecht is het nu, als we een afhankelijk leven leiden. En dat we ten Heer in alles te voet vallen en in alles hebben. en in aanbidding op Hem zien, dan verstaan we wat de dichter zingt. In Psalm 145 en David vers. We spraken over een sprekend God, over een scheppend, over een zorgend God, maar niet ten vierde een ontfermend God, want zo lezen wij. Ik heb het tot en zaden Jacobs niet gezegd, zoek mij te vergeven. En de Heer komt erachter. Ik ben de Heer, die gerechtigheid spreekt Na wat dingen vervolgd Tot het zaad van Jacob heeft de Heer niet gezegd, zoek mij te vergeven. Dat is het zaad van Jacob. Wat is het zaad van Jacob? Het zaad van Jacob. Jacob, dat betekent hele lichter. Dus een zaad van een hele lichter. Ja. Zolang Jacob Jacob is, zo reist hij naar de harde verdoemenis. Dat is ontzettend. Het zaad van een hele lichter. Nou, je zou zeggen, dat kan toch niet minder. Heb je jezelf voor de Heer zo leren kennen. Met mede naar de eeuwigheid. Dat je een zaad bent van een hele lichte. En niet meer. Dat is toch wat. Ja de Heer Jezus zegt. Gij zijt het zaad Abrams. Wel mensen. Ge zijt het de vader der duivel. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen. een zaad ben je. Beroem je niet dat je een zaad Abrams bent. Wel nee. Daar is ons geslacht ook zo rijk aan, hè. Ja, dat is allemaal op rekening van het verbond. Verbond en nog eens verbond. Anders weten ze niet meer, tegenwoordig. Verbond. En dan liefst, ja, ze zijn verbondskinderen en dan is klaar, hè. Nou ja, totdat het tegendeel blijkt. En dat tegendeel, dat is niet gebleken, want ze zijn naar de buitenkant zijn ze netjes. Oh ja, zo netjes. Maar, zegt de Heer van binnen, dan ben je vol van dodelijk verdijn. Dan is het een graf diepte. Je ziel. En die anders. Wat zou je beroemen als het zaad En Nee, er staat hier het zaadje Jacobs. En dat geeft zijn naam aan wat hij is. Wat zijn afkomst is. En daar ben je nou wat voortgekomen. En Ezekiel zegt, zegt het ook. Hij zegt, verbeel je niks. Want je moeder was een Amoritische en je vader was een Hethitische. Wat kan daar nou wat gevoel? voortkomen, Want er heeft het het ooit iets goeds voortkomen. Vloek op het drog. Goddeloosheid. En alle zonden. Een vruchtbaar baarmoeder. Van allerlei ongerechtigheid. Dat is de mens. zaad Jacobs. Nou, dat is toch afgesneden. Dan kan het niet. Maar ik de Heer ben... De onveranderlijke in mijn gerechtigheid, in mijn majesteit, in mijn wetten. Ik heb mijn heerlijkheid, mijn majesteit, mijn deugde uitgedrukte wetten. En dat heb ik niet in het verborgen gesproken hoor. Heel aarde zijn er getuigen van, zich Bozes. Als de Heer een op Golgotha en het volk daar stond. Bevende aan de voet van Sinien. Nee, niet in het verborgene. Ze hebben me wetten en erin zetten me. Zo heeft hij met geen ander volk gehandeld. Ik heb niet in het verborgen gesproken. En nu, ik heb tot het huis van Jacob nooit gezegd. Tot zulk een volk. Dan komt de heer te noemen bij de naam wat ze zijn. Een zaad van Jacob, een aderige broedsel. Uit de vader der leugenen. Er komt nooit anders als leugen en bedrog uit. Heb je zelf een zoon leren kennen. Ja, weet je verstand, dat bedoel ik niet in de eerste plaats. Maar zoals de dichter het zegt, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En dat brengt de mens op de knieën, op de knieën zijn harten. Dat maakt hem een arme mens, een ontledig mens, een schuldig mens, een verloren mens. Een mens die zich gaat aanklagen. Een mens waarvoor de eerste wereld vergaat. Een mens die het uitroept. Ik vermocht niet vanwege zijn hoogheid. Dat brengt hem in het stof. Dat doet hem zien dat hij niet anders is dan een arme worm voor God. En daar heb ik u tegen gezegd tegen zulk een volk. Ik heb enkele weken gesproken uit Romeinen 5. Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Als wij nog zondaars waren. Wat een diepte van ontferming. Als die daar een ogenblik in komt, dan zegt hij hier wijd mijn ziel met een verwonderlijk lood. Heer, kan dat. Kunt ge met me zulke ene nog te doen hebben? En u zegt de Heer erbij, tot dat zaad van Jacob heb ik nog niet gezegd, zoek mij te verlegen. Dus hij spreekt van zoeken. Ik heb wel eens gezegd, het ganse leven van Gods kerk hier, zolang ze hier zijn, dat is een zoekend leven. Dat is in de eerste weg zo. Dat is in de weg van verlossing zo. Dat is in de doorleidende weg zo, blijft een zoekend volk. Ze hebben het niet in de hand. Nee. Die het in de hand hebben, die hebben het niet. Die het niet hebben, die hebben het. Ja. Dat is een ontledig volk, een arm volk. Ik zoek u aan, gezicht, zegt een dichter. En op een andere plaats. Laat me van uw geboden niet wijken. Ik zoek u aan, gezicht. Ja, een zoekend volk. Dat wil zeggen, ze hebben het hier nog niet verkregen. Nee, het is hier de volle oost nog niet. Het is als bij oud-Israël, de Eerstelingen die werden ingebracht, maar het was nog niet de volle oost. En Paulus, die zegt het ook, wij die de Eerstelingen des Geestes ontvangen hebben, wordt dikwijls zo verkeerd verstaan, vooral in onze tijd. Met zoveel duisternissen. Dan bedoelen ze daarmee een mens. Nou ja in de toeleidende weg. Die nog de volle Christus niet als zijn deel heeft. Die zegt die hebben de eerstelingen nog maar. Praatjes hoor. Ga toch even met die praat Nee nee daar wordt de levende kerken mee bedoeld. Het zij, het zij bekommerd of bevestigd. Maar die waarachtig wezenlijke genade. Die heeft er de eerstelingen nog maar van. Want wie zegt dat? Dat zegt Paulus. Dat was een mens. Die als we dan van doorgeleid willen spreken. Dan was dat een doorgeleid mens. Die zegt ik heb de eerstelingen opgeleid. En hoe meer genade. Hoe armer dat een mens wordt. Ja Paulus is nooit als een verkeerd mens. Door de wereld gegaan. Maar altijd als een onbeholpen mens. En niet als een bezittend mens. Hij behoorde niet tot een bezittende klasse. Nee een zoekend mens. Ja een arme in zichzelf. En die zichzelf altijd maar aan moest klagen. Een voorbeeld heeft God in een zijn lieve gunst gegeven in deze lieve dierbare Paulus. Waarin hij heeft afgedrukt wat hij nou komt te schenken en wat hij wil zijn voor zulk een volk. Hè? Ja, en dan blijft het altijd een onbeholpen mens. En onbeholpen mensen die kennen ook nou weer God terecht. Ja, alleen in Christus. Alleen in Christus kunnen ze bij God terecht. Deze ontvangt de zondaren en eet met hem. Ja, de vrouw bewereld die zegt, ha, wel, die eet met tollenaren, wat een is dit? Die eet met tollenaren en met zondaren. En aan de andere kant, zie daar, die hem en een wijnzuiker is. Zo wordt de Heer Jezus gesmaakt, En zo wordt zijn volk gesmaakt. En de vromen en de godden wolnoze wereld. En Pilatus en Herodes die komen altijd bij elkaar. Als het om Christus gaat. In de vijandschap. Dat is altijd zeker mensen. Dat mooi maar rust geloven. Maar zegt de Heer. nou heb ik nog nooit gezegd. Zoek me te vrees. Nee, nou heb ik nog nooit afgewezen en gezegd. Uh, ik hoor niet meer. En ik sluit de hemel toe. En, en afgelopen is afgelopen ja. er zijn vele zaken er valt niet meer voor te bidden ze zeggen wel eens uh, tegen me, ja maar uh, bid je er wel eens voor ja, ik zeg bidden, bidden maar bidden en bidden is twee je moet er dan ook nog voor krijgen te bidden hoor, want je kan wel woorden op gaan zeggen dat is goedkoop maar ja, mooie gebeden lange uitgetrekte gebeden, maar bidden hè? want dat is vereniging met God met de troon der genade want bidden, ja en als je nog denkt aan land en volk en, en, en, en, en, en de hele de, de, de, de toestand. Ja mensen, dan zijn we toch zo ver, zo ver gezonken. Ach, de profeet zegt dat mijn hoofd water waren. En mijn ogen een springader van tranen. Dat ik dag en nacht bewegen mocht het de breuken van de dochter de Sions. En dan hebben ze het over de kerk. Ja, waar is de kerk? Waar moet je hem vinden? Waar is de kerk? De een die zegt dolerend. De ander onder het kruis. Maar miste men de geest des heren. Het is allemaal een buis. En dan kunnen we het allemaal doen zonder de geest des heren. We kunnen het allemaal doen zonder God. Ja. Oh ja. Maar de Heere zegt. Tot het huis van Jacob. Zoek me niet te vergeet. En dat heeft de Heere nog nooit gezegd. En dat zegt de Heere nog dans. Want is er dan, we zouden zo zeggen, laten we die woorden dan eens een ogenblik uitspreken. Als er nergens meer voor te bidden is, voor je arme ziel eens er nog te bidden. En dan zegt de Heer nog, wend u naar mij, datzelfde hoofdstuk. Wend u naar mij toe, alle geëind der aarde, want ik ben God en niemand meer. En die mij waarheid zoeken, die zullen hem niet te vergeet zoeken. En die zullen het ervaren dat God in Christus een God is van genade en warmhartigheid. Zoeken naar mij, zo vragen met uw hamster, Naar de Heer te vragen en de Heer te zoeken. Dat betekent achter hem aan te komen. In zijn voetspoor te treden, zijn smaakheid te dragen. Zeg van de week op een graf. Over bekering praten. En over rechtvaardig maken praten. Dat gaat nog wel. Maar die weg. De weg van sterven. De weg van zielsvernedering. De weg van volgen. De Heer Jezus zegt op Petrus. Volg mij. Nou ja maar daar had Petrus geen zin. Hoor. De zaal van Kaaien vast. Met al zijn vleeselijke krachten, daar lag hij het kruis neer hoor. Hij zegt, maar daar heb ik geen zin aan. De Heer zegt, volg mij. Dat is volgen over het kruis. Volgen door de dood. zo Volgen in vervolging. Volgen in smaad, in hoop, en kruis en druk. Hem te volgen, ziet er op de overste leids van en volledig geloof. De weg er heilig maken. De weg van sterven. Ja. Je hebt nogal domer in onze dagen. Die kunnen ontzettend, ontzettende boom bovenop zetten. Over bekering en over rechtvaardig maken. Ja, dat kan wel. En de goeie die het recht doen. Daar hebben heb we krediet voor. Maar er wordt ook ontzettend veel gebazeld Over die zaken. Wat het niet is. Je moet maar horen. Maar dan is stop. Klaar. Dat is het verval in onze tegenwoordige tijd. Ik heb ontzettend kennis over de rechtvaardigmaking. Ja. We zou er zeggen er niks van. Als het nog maar recht gebeurt. Maar het wordt door de regel nog scheef, wordt het nog verkondigd ook. Waar ik het nog hoort. Nou ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Maar over dit stuk. Nee dan is het klaar hoor. En daar waren onze godzalige vaders. Met eerbied gesproken. Door de genade Gods supermeesters. En. In de weg van zelfverlogen. In de weg van een vernederd leven. In de weg van een stervend leven. En dan zijn ze niet bekeerd. en dan hebben ze het niet en dan zijn ze het niet. Maar ik heb nog nooit tot een huis Jacobs gezegd, zoek met je vergeet dat mijn heert mijn ziel u achter te kleven. Een aanklevend leven aan de troon der genade. Je hebt niets in de hand. je hebt alles in de hoofd. Maar het is er goed weggelegd. Anders was Petrus kwijt. Was kwijt. Maar nou zegt het. Die in de kracht Gods bewaard wordt. Dat had hij ervaren. Die in de kracht Gods bewaard wordt. Tot de zaligheid. Die overbaard zal worden in de laatste tijd. Dat is het wonder van vrije genade. De mens is het allerrijkst Als hij het allerarmst is. De mens is het allerheiligst als dit al alleronheiligst is. Ja. Oh, dat zijn de wonderen gods. Als dit niets heeft, de Paulus zegt niets hebbende, nogthans alles bezittende. En dan wordt hier dit tekstwoord in zoverre geëindigd: als de heren het bevestigen. Ja, ik heb alles gezegd koopbaar Van enige betekenis. Er moet een stempel op staan. Hè? Een stempel. ja, Dat het echt is. Anders mag het niet verkocht worden. En dan komt een Heer hier telkens weer een stempel erop te drukken. Ik ben de Heer. Die in gerechtigheid spreekt. In gerechtigheid te spreken. Dat wil zeggen. De waarheid. In oprechtheid. In waarheid. Je kunt erop aan. Het zegel staat erop. Die gerechtigheid spreekt. Die rechtmatige dingen verkondigt. Dat verkondigt de Heer door zijn geest. Dat verkondigde de Heer door de profeten en door de apostelen. Dat laat de Heer nog uh, beluisteren. Door zijn getuigenis. En in die geluk die deze hopen op hem heeft. Die reinigt hemzelfde gelijk hij reinigt. En dat zal zeggen, rechtmatige dingen te spreken, dat een ieder die in de naam God spreekt en die het woord verkondigt, dat hij daar terecht komt. Ik heb een zondagavond nog gesproken, die waar over hoger onderwijs en lagere scholieren. Ja. En dat ik zo'n krediet heb als iemand... Kinderen, Oh, als ze op school komen, dat ik zeg, wat moeten ze ervan maken, die kinderen? Om die kinderen te onderwijzen. En breng dat nou eens over. Ach, ach, wat moeten heren dan met sukken, onwijze, onbesneden, ongelukkige schepselen doen. Wat moet daarvan terechtkomen? Ja, dat onderwijs. Aan lagere scholieren. En dan word je nooit verhoogd. En dan word je nooit wat al maar lager, al maar lager. En dan komt de Heer ze zo laag te brengen. En zo te onderwijzen in hetgeen dat ze zijn en dat ze niet zijn. Dat ze dan terechtkomen. Onder dat hoge christelijke kleed van Jezus. Eeuwig geldende gerechtigheid. En dat ge u zelfs niet zijn. Maar alles in hem. In hem is het leven. In mij is de dood. In hem is de gerechtigheid. In mij is de zon. Hij is heilig. Ik ben onheilig. Maar omdat hij heilig is. Daarom alleen. dat daar drukt die zijn heiligheid af. In de ziel van diegene. Die geen heiligheid bezitten. Wel gelukzalig de Die daaronder wijst door genade mag beoefenen die is niets in zichzelf maar armen heeft hij met goederen vervuld we hebben het zo even gezongen niet weer niet waar het is de Heer die het recht naar armen blindend schenkt het vriendelijk licht die in het stof lag neergebogen die wordt door hem weer opgericht die gevangene vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt, mogen de Heer de Geest dit gesproken woord zegenen en heilig aan onze harten om Jezus wil. Amen. Goedertieren ontfermen. Zo mochten we samen zijn naar de morgen van de dag, zo mochten we overdenken, uw heilig woord. O God, dat je door dat woord komt te spreken. Ook in ons midden. Maar dan hebben we zo nodig de toepassing van uw heilige geest, heren. Want anders dan merken we dat niet op. Nee, heren, dan hebben we geen licht en geen zicht om het te verstaan. Maar uw geest is het die ware wijsheid leert. Daarom, eeuwig God, wil ons genadig zijn. De verzoening ten over het onze. Al het menselijke, al het gemoedelijke, al het vleeselijke. Want dan kom ik u niet in aanmerking heren. Want gesprek in gerechtigheid, in uw gerechtigheid alleen, is het steunsel van God's ziel. In uw gerechtigheid alleen is de hoop van volk. Die gerechtigheid in Christus Jezus. In zijn bloed en in zijn wonden. Alleen in hem. De gezant, die grote gezand. Die gezonden is van het hof des hemels. Die rechtmatige dingen spreekt. Die eeuwige zalde dieren waar Christus. Die zijn volk lijkt. waardoor gij spreekt. Waardoor gij nu zelf een openbaart als een God van verzoening en zaligheid. In hem alleen lichte zaligheid voor een buitenvallend schapsel verhoor ons van de hemel en wil ons ook aan de avond van de dag nog samenbrengen aan deze plaats met elkaar mochten we Heeren in afhankelijkheid tot u opzien en al tegen God van genade en barmhartigheid om Jezus wil amen Psalm 147 10 tiende vers hij gaf aan Jacob zijn wetten deed Israël op zijn woorden letten en bij de uitgang dan is er een extra collecte die is voor de verbouwen hartelijk aanbevolen Psalm 147 10 tiende vers Van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.